Vraag dat de weg. Deze man heel los. Fucking los. Alleen rijden, vet, zonder schijnen. Verdomme, zijn mummy gaat al lang in uw kist moeten liggen, zeeveraar. De freaking godverdomme, shit, shit. Ik moest ook even gaan. Kom aan, beest. Kom aan, nog even. Kom aan, beest. Kom aan. Wagen 737 als centrale. Wagen 737 als centrale. Jos, we zijn nu op de buitenkruisvesting, de hoogte van de Tweede Molen. De vluchtauto rijdt tegen hoge richting Dampoort. Boven 150. Boven 150, zei Bruno. Ja, ja, we komen zelfs dichter. Hij heeft nog zo'n drie à vierhonderd meter. 20, met ja, is dat En ah, ja, bijna precies, Jos. Aan de afslag naar de Damse vaart. Hij was toch juist een tegenliggen vermijden. Oh, bon, hij gaat nu rechtdoor. Voor het Ja. Hij hem de kortversterking. Ah. We willen hem onderscheppen op de St. Pieterskaai. Weet jij iets over hem? Nee, wat er toch maar goed uit. hij zou gewaagd kunnen zijn. Kan je wat. Kunnen zijn? Ja, de eigenaar van de wagen die je aangereden heeft... ...dacht iets gezien te hebben onder zijn jas. Zijn verstand kan het niet zijn, zonne. Want hij rijdt gelijk een zot. Er moet bron van komen, niet ze. Ja, en dat de avondspits nu juist meevalt. Anders had hij zich al lang van. Godverdomme! wat Je pakt een N376. Hallo, centrale. Ja, Karin. Vergeet maar die St. Pieter de verdachte is afgeslagen richting Dutsheren. Gadverdomme, <laughs> zo moet alles zo goed verdomen. Zal er niet? Yes! Yes! Bye bye boys, bye bye. Gadverdomme, wie gaat dat daar? Riemen er met een politiekabinet tussen Carinet en Ferrari? Je gaat ons ontsnappen! Zij kan ze knokken verwitten. En schluis. Maar ah, ja, schluis ook, hè, want die kan van Sinter ook wel. Je weet het al juist al oh, Ja, toch komt die met... te later. Oh, te later. De steekshops gaan toezien. Maar vind toch, ik kun hier je Aan ons centrale hierwagen 737. Ik zie nee? Ik wil het wat doet een dier? Hela. Ja. Ik zie ze. Kom ik hier? Oh, die verrekte Mazda die wel verbest. Ah, ah, shit, mijn arm. Die is toch niet... Nee, nee, die is niet gebroken. Ik, uh... Oh, shit. Shit, de flikken. Die zullen niet eens even gaan staan, natuurlijk. Oh, fuck, ik moet hieruit. Ik moet hieruit, ik moet, hieruit, ik moet weg. Kom maar, jongens, kom maar, kom maar. Hey, ah. Stommy, stom, stommy! Wat er, wat dat we onder ons leven moeten riskeren? we zetten een onnozele ire. Wat niet werk is dat, Ja, ja, ja, een Amerikaanse politie-series, Karitje. Is all part of the game. Nee! Maar de kijk, Mike hebben niet. voilà. Wat ga je nu doen? Weer een draaien. We zijn hem kwijt. Wat blief? De toer Karin, dat je wat, Andreetje, dat kun je toch niet doen? Dat kan ik vregen, makkelijk. De straat heb regeld. Door! Hier ook, ik heb het niet meer in orde. daar, die auto. wat kijk nu door, leg die zijn vrouw op zijn kop. Wacht. Zijn vrouw de Navagas, hé. Hé, wacht oh, die okay. niet zo rap. Wa wa waarom, wat is er? Je moet ja. hem zwaar kwetsen. en lijkt dat hij hem een totter hebt. heeft. Die effect kan gevaarlijk. zijn, gij toch hoort? Achter die klets, alle hoogselt. Ja, Pak Pak je revolver, Je weet nooit, hè? Ja, ja, zorg hier maar voor de onder. Hallo, oh. uh, centrale hier, wagen 737. De centrale luistert. Kom in, wagen 737. Dringend ambulance gevraagd naar de N376. Dringend ambulance gevraagd naar de N376. Niemand te zien. Dat kan toch niet? Maar kijk zelf. Die auto is poepleeg. Je bent maar het lopen. En bloedspoor. Negatief. God godverdomme. Je hebt het ontsnapt en toen nog een keer zonder een schramme kut het accident komen. Maar, vanaf kan je hebt hem niet zien. Ik Heb de grond achter de noten. Smeerlap. We zoeken maar schieten. Waar zit je hem? Zie je hem? Door, door. Kom van tussen die struc. Zie je zeker? Wat, wat zou hij anders zitten? Het is hier zo open, ik weet niet waar. Bon. Ik ga me doen. En mag je de kansen geven, ja? Door, door. Wat he? En dan door de noek. Achter die boom met dat kapelke. Zie je hem niet? Ja, ja, ja wacht. Wacht, Wint. Niet André. Niet een. Niet Kem! Shh, André, dat was niet nodig. Ja, ik zou me een kapot maken, Dat, dat moet waarschuwen. Ja, lekker muziek. Hé, Karin. Bluft. Hé, ze voorzichtig, hè. Ja, maar, Karin. Godverdomme. Oh. Goed nee, zeg. U het borst. Oh, meneer. Meneer, hoort u mij? Er komt hulp, hoor, niet opgeven hè. Kan ik iets doen? Wat? Wat zei u? Ik versta je niet. Venex. Venex? Is dat een meneer? Wee. Venex? lekker wijntje van in. De smaak van uh, mineralen en vol fruit. Wat is dat voor iets? Sancerre, Domaine de Saint-Romble van hmm. 97, meneer Man Moet de onthouden. Nog wat te vieren, meneer de procureur? Altijd, brigadier. Bij ons in de familie wordt elke gelegenheid aangegrepen om te feesten. Dat geeft het leven kleur. Waar of niet? Yes, absoluut, right. absoluut. En uh, over leven gesproken, hoe gaat het met ons, Anne-Laurent? Ah, uitstekend, dank u. Niet te veel last? Nee, alleen smorgens. Oh? Ja, als ik voor de spiegel sta. Oh, ik lijk wel op het Michelin-vrouwtje. Nee, echt wel dik, langs alle kanten. Volslank. Dik. Ik zeg dat iedere keer, gezegd. zei nu, volslank. Dik. Maar ze wil me niet geloven. Ja, omdat ik weet van wie het komt. Van het Michelin-manneke? Ja, ja, ja. Je wordt toch niet gesigereerd dat ik een buis krijg. Oh, ik zou niet durven, van in. Dat weet ik goed. Hè. Verduiveld goed, weet ik het. Uh, hoeveel maanden ben je nu? Zeven maanden. Nou. En uh, weet je alle wat het is? Uh. Nee, nee, nee, nee. Je wil de ecografie niet zien. Jawel, jawel, maar ja, er, er zijn er nog geen gemaakt. Ja, de machine was iedere keer uh, kapot. Laat. Ja, toeval of niet. Maar de keer dat ik bij mijn gynaecoloog op controle moest, werkte dat niet. Dus nee, geen ecografieën. Dus... Nou, we kunnen ook zonder, hè. Een jongen of een meisje, wat maakt het uit? Tjentja. Nee? Het verrast mij dat jij daar zo uh, neutraal tegenover staat. Ik dacht dat ik alleen maar een zoon wou. Alleen maar is veel gezegd. Maar, maar zoon of dochter, dat is toch geen echt punt voor mij. Mm -hmm. Ze zijn allebei even welkom. Ja. Wat het ook is, het is er van één. Hè? En het is tenslotte dat wat telt. Nu. Ah, ja, <laughs> Excuseer, mevrouw, mijn heren. Uh, als u mij toestaat, dan dienen wij nu het hoofdgerecht op. Hey, het is een geraffineerd huwelijk van tarbot mm -hmm. en zeeduivel op een zacht bedje mm -hmm. uh, ...van peterselie en kervel en op een extra pittesmaakje gebracht... ...met een sauce au poisson à la manière des pêcheurs provincial. Ja. Met zo'n uitleg, dat kan niet slecht zijn. Laat maar komen. Zonder twijfel van in, zonder twijfel... Uh, wat ik nog wou zeggen... ...het is vandaag beslist. We gaan er keihard tegenaan. Nog eens? Hoe nog eens? Ik hoor al tien jaar niks anders. Het moet gedaan zijn met die drugs in Brugge. We gaan er paal en perk aan stellen. Mm. Nu weer keihard tegenaan gaan. Mm -hmm. Maar wat gebeurt er uiteindelijk op het veld? Ja, Twee, drie razzia's op zaterdagavond in jongerencafés... ...waar nauwelijks iets gevonden wordt... ...omdat de uitbater al drie dagen daarvoor getipt is. Dat zal vanaf nu veranderen. ja. Vanaf nu wordt hij een week vooraf getikt. Kom aan, van in, niet zo cynisch. Het college van procureurs heeft geen halve maatregelen genomen. Het pakket zal opdracht krijgen de grote dealers aan te pakken. Ja, ik zou wel eens... Ja, excuseer. Ja. ja. Echt hoor, de grote middelen worden ingezet. Ja, Karin, ja. Dat is te beter, hè, meneer de procureur. Ja. Maar... Eh... Ik kan Peter wel begrijpen, hoor. Dat soort uitspraken hebben we inderdaad nog gehoord. Van uw voorgangers dan, hè? Deze keer zal het niet bij uitspraken ja. blijven. Ik ga me in ieder drugsdossier vastbijten. Goed gewend. Ja. Nou, ik wens u alle succes toe, Roger. Mm -hmm. Het wordt de hoogste tijd dat de mensen tegen die vuiligheid beschermd worden. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Uh, einde van het feestje hier, Guido. Oh. Enfin, voor u en mij toch. Oh, moeten jullie weg? Een dode op de weg naar Dutzele. Pieter roepen ze nu ook al voor ongevallen op? Ja, het is niet zomaar een ongeval. De man is neergeschoten. Ha, moord? Vuurgevecht met de politie. Oh. En, en het is een van ons die hem... Uh... Ja, Bruinogen het schijnt. Bruinogen? Het is niet waar. Ja, u kunt u de cirkel voorstellen. Hè? Daarom, als uh, meneer de procureur zo vriendelijk wil zijn... ...mijn vrouw nog wat Goh, gezelschap Peter. te houden... Oh Dat is geen probleem, tenzij anne lore bezwaren maakt. Nee, natuurlijk niet. Dus... <laughs> een dubbel dessert zal u beider beloning zijn. Ja. Zolang het de rekening maar niet is. <laughs> oh ja, jij uh, regelt dat, dat ik het voorschiet wil je zeggen ja, ik zou durven van u te profiteren ja dat zal dat straks hè ja. ik, uh... Uh, meneer de procureur ja goede avond en uh, hou me op de hoogte ja dat doe ik dat doe ik uh, kom Guido. Uh, ja. we hebben geen tijd te verliezen ja dat ja, is Gido. de spirit van in er meteen invliegen als nou, ja. een procureur zijn keihard ja, <laughs> ja. ja. ...dat hem toch nog een moet heeft, nee, André? Godverdomme, Karin! Hij hey, die is geschoten. Je ja, maar toch nog? Met een paar waarschuwingsschoten had je misschien overgegeven. Misschien? Voilà, zeg hetzelfde. Voor hetzelfde geld, in he, waar alle twee de sigaren... Hé, hey, Tom, ja. geen discussie ja, maar, nu. Ja, want, het is toch waar, commissaris? Zoveel scheelde niet zo, of... ...ik was geen de pijp uit... ...en vindt madame hier dat ik me niet mag verdedigen. Maar niet op die manier, André, alsjeblieft... ...zij zijn kouwens. Stop, maar, dan stop dan, zeg he, ik, dus... stop! De hakentak helpt ons niks vooruit. Hier ja, Peter. Kijk, hij is rond in het wrak. Terwijl oh. ik die twee hier wat probeer te kalmeren. Oké, okay, nou. Alleen, vertel eens. Hoe is het allemaal gebeurd? Gewaard hem aan het achtervolgen? Ja. Eh, wel, eh, we waren hem kwijt. Ja, ja, maar op de vesten konden we hem nog bijhouden. Maar ja, eens dat hij meer op de weg zat, dan. Was... Ja, je hebt hem dus niet zien over de kop gaan. Ah, nee? nee? Ah, nee. Hij is waarschijnlijk moeten uitwijken voor een tegenligger, hè? Ja. ja. ja. Hij had daarvoor al een paar schuivers Ja, gehad, he. ja. ja. Was... het was eigenlijk per toeval he, dat we ja. ze in een auto zagen liggen. Was ik niet eigenlijk wat trager gaan rijden? En we waren hem zo voorbij oh, ja. gereden. Ja, inderdaad. en dan? Wel, uh, we zijn daar natuurlijk direct gestopt en Carine is er nog gelopen Hij was er al uit toen. Ja, ja. ja. Maar ik verstond nog eens dat niet. Oei, ik heb zo'n korte tijd, maar nee. hij was van geen kant door of te zien. Nee, aan nee. Die... ja, maar, maar lang heeft dat niet geduurd, commissaris. Ik was helemaal maar juist direct bij de auto en ik pakte alles onder vuur. En we zijn natuurlijk direct in dekking gegaan en toen dat we de verdachte tussen de struiken zagen... Ik heb natuurlijk geen enkel risico gepakt. Veelt erop geschoten. Karin, ja. Karin, alsjeblieft. Ja, maar commissaris, die jongen had zelfs geen wapen in mijn vaste. Hij moet dat weggegooid zijn of zoiets. Ja, ook... dat kost ik toch niet weet hm? Ja, natuurlijk niet. Ah, ah bo, geef dat dreders gelijk. Ik geef niemand gelijk of ongelijk. Ik wil weten wat er gebeurd is, dat is alles. Twintig jaar, he, commissaris, twintig jaar was dat manneke Veel ouders hadden er niet geweest zijn. He. Ja. een heel leven voor oh, zich. Was hij op slag dood? Nee, he. hij heeft nog een paar woorden gezegd. Wat? Ik heb er niet veel van verstaan. Venex, zoiets. Venix? Nee, Venix. Dat weet ik zeker. Mm, zeg me niks. Peter? Ja? Je hebt pistool gevonden, hè? Ja, nog iets anders? Ja, zeker. Kijk eens, dit lag onder de passagierszetel. Cocaïne? Ja, Misschien een halve kilo. Ligt er nog meer in? Is een halve kilo van dat spul niet genoeg? De papieren wil ik zeggen, zodat we kunnen zien wie ah. een slachtoffer is. Ja, sorry, door die cocaïne heb ik niet verder gekeken. Dat doe ik dan wel. Haasje dan, Peter, want ze zijn er al met de takelwagen. Dat ze wachten. Ik wil niet dat ze kostbare sporen uitwissen. Dat hier allemaal. Parkeerschijf, papieren zetdoekjes, een halve mars, een balpin. Ja, dat is interessant. Zijn groene kaart van de verzekering. Dan hebben we direct een na... Oh, Wat scheelt hier? Dat komt er nog bij. We zitten met een vipdode. Een vipdode? Joris Cardon, de zoon ja. van de schepen van cultuur. Zijt je gezeker? Ja, waarom zou hij met de papieren van een ander rondrijden? Miljaar. Een gewone dooien. Daar spreekt de hele stad al over. Laat staan als de politie zo iemand neerlegt. Hou u maar vast. Tonnen kritiek gaan we over ons krijgen... En ik ken de die dat heel plezant zal vinden. Procureur Beekman. Nou, ook ja, ja, maar die vertel ik het straks wel. Huh? Naar wie ben je dan nu aan het bellen? Naar de kampioen van het politieke gevremmel, de meester parapluopener, de, de ah, commissaris de Key oh. van Inheer. Ik vrees dat ik niet zo'n prettig nieuws heb. Ik ben tot u, Azael, meester der sneeuw. Ik buig het hoofd voor u, Semjaza, Armados, Arachiel, Okabel, Ezekiel, Arachiel, Shamsiel en alle andere behoeders van de geheimen der metaal. Wees ons genadig, sterk ons in dit plechtig oog. ...deze kamer binnentreden. Broeder Tom Lievens, wat wenst gij? Opgenomen worden in de kerk van Satan, meester. Knieuw dan neer in deze tempel en geef antwoord op mijn vragen. Broeder Lievens, zweert gij trouw aan Lucifer, onze heer en meester. Schepper van deze wereld en aan al zijn werk. Ja. Dat zweer ik. Zweert gij uw meester en de schepper onvoorwaardelijk te gehoorzamen? Ja, dat zweer ik. En zweert gij onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan zijn vertegenwoordigers op aarde... ...op straffen van excommunicatie en dood? Ja, dat zweer ik. Dan toon ik u met het teken van Satan... Mogen deze zilveren ketting met het omgekeerde pentagram u ten enige dagen aan uw verlofte herinneren. Dank u, meester. En spuw dan op dit kruisbeeld ten bewijze dat de vijand van Satan voortaan ook uw vijand is. Onze gelukwensen en die van al uw medebroeders en zusters vergezellen u vanaf nu. Dat was een hele mooie plechtigheid, meester. Dank u, Koen. U hebt er Tom gelukkig mee gemaakt, maar ook ons allemaal. Dat is mijn taak, Koen. De grote taak die ik me eens en voor altijd heb gesteld. Zij die mij volgen het geluk te brengen. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. Hier. Wauw, dank u wel. En zoveel. Tien gram. Zuivere columbia. Oh. Net aangekomen. Oeh, dank u. Een happy trip hoor. Sorry. Oh, sorry. Eva? Eva, goed wat is er? Eva, het is verschrikkelijk. Eva, nee, maar wat is er verschrikkelijk? Zeg het dan. Het is Joris. Oeh, Joris, wat is er met Joris? Alle goed, zeg het dan. Eva, Joris is dood. Oeh, Joris is dood. E e e is Joris... Het Nee. Joris. Rustig. Rustig. Joris. <laughs> dood. Een betere wereld, Eva. Een veel betere wereld. Hè? Hij is dood, Koen Dood. Bevrijd. Zo moet je dat zien. Onthecht aan alles. Voor altijd los van een leven dat toch niks te bieden heeft. Ik ga hem zo hard missen. Maar we gaan hem allemaal missen. Maar dat is maar voor etcus. We gaan hem terugzien. Hij en al die anderen die hem zijn voorgegaan. Naar het echte leven, Eva. Het leven dat de dood overstijgt. Hè? Kom, st maar stil nu. Meester. Hoe is het met haar? Het is moeilijk, hè. Heeft ze haar shot al gehad? Twee minuten geleden. Oké. Okay. Dan moet ze gaan. Oh, maar ik dacht... Ga, Koen. Ik blijf vannacht bij haar. Ja. Nee, heb je me niet begrepen? Jawel, jawel, maar... Wat scheelt er dan nog? Ik zou hier blijven slapen. met hebben elkaar trouw beloofd. Maar... Welke trouw kan die aan Phoenix in de weg staan? Geen enkele... Ik kan u de volgende dagen droog zetten. Dat weet je toch. Niks meer geven. Ja, natuurlijk. Is het u dat waar? Nee, nee, nee, nee. Zeker niet, nee. Nou dan. Ja, maar ik, ik, ik ga, meester. Ik, ik ga. Wel, oh, meisje. Is het moeilijk? Joris... Dat raakt me ook kind, dat hij er niet meer is. Dat begrijpt je toch? Ja ja. Nee. Kom eens hier, kom. Zullen we elkaar troosten, elkaar steunen. Zal Fenix die lieve Eva helpen haar leed te vergeten? Ja meester, alsjeblieft, meester. Doe met mij wat u wil. Oh, my trouble so far. oh, lala. De vader in Spee is precies goed gezind. De hm? vaders in Spee moeten zich ook kunnen afreageren, en hè? We moeten de laatste maanden in bed al een toontje lager zingen, dus... Ja, eh, vanin, hebt gij een momentje? Gedaan, Missing. Wat? Eh, niks, commissaris, niks. Zegt u maar... Wel, het is in verband met dat ongelukkig incident, enfin, uh, het ongeval van Joris Cardon. Oh, ja, dat. Ja, het is bijzonder triest dat juist hij daar het slachtoffer is van geworden. Maar... Dat is het altijd, als er doden vallen, dacht ik. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. maar je verstaat de zoon van een van onze belangrijkste schepen. Ja, mm. Vaders kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van hun volwassen zoons of dochters. Ja, het niet. Ik dacht meer aan het leed dat die man nu te verwerken heeft. Zullen u maar eens voor, uw kind op die manier verliezen. Hè? Ja, het kind in kwestie heeft er natuurlijk zelf wel schuld. Ja, dat zegt gij. Hè? Vluchtmisdrijf plegen, met kook rondrijden en het vuur openen op de politie lijken mij ernstige aanwijzingen. U niet? Uh, uh, over dat schieten is het laatste woord nog niet gezegd. Hè? En in verband met die drugs, uh, wie zegt dat hij daarvoor wist dat hij niet in een val is gelopen? Ah, en de auto stelen, vergeten we dat dan ook maar? Ja, het kan joyriding geweest. Hè? A, joyriding? Tegen 150 over de binnenkruisvest. Puberaal gedrag, meer niet. Ja, niet te verschoren, maar nog geen reden om de dood van zo iemand goed te praten. Neem me niet kwalijk, commissaris. Maar als er hier iemand bezig is een en ander goed te praten, dan bent u het. Pardon? Ja, u hebt het toch over een incident met een slachtoffer. Terwijl het hier toch duidelijk gaat over een zwaar, crimineel feit met een dader. Van in, in een rechtsstaat als de onze is iedereen onschuldig zolang het tegendeel niet bewezen is. Ja, maar in een rechtsstaat als de onze is het zelfs een adjunct commissaris niet verboden zijn gezond verstand te laten spreken. En daarom... nog van in. Ik heb van u geen lessen te kijken, hè? Mijn gezond verstand zegt mij dat voorbarige conclusies... in verband met dit ongeval totaal uit een boze zijn. En ik raad u aan dezelfde terughoudendheid in acht te nemen... zolang het onderzoek niet volledig is afgerond. Schepen dol, verdient het niet dat zijn naam... door het slijk wordt gehaald op basis... van betwistbare bevindingen van een eigen geraaide politieman. Nee, maar ik wel. Dat wil ik u nog even zeggen. En ik geef u de goede raad... mijn woorden niet in de winter slaan. Alsjeblieft, zeg. Hoe vind je dat nu? Het is helemaal de keer, hè? Een van zijn politieke vriendjes dreigt in een lastig parket te komen en hij zet zijn stekels op. Moet ik dat zomaar slikken? Nee, natuurlijk. Dat dacht ik toch ook. Begin toch al maar met de tekst van yesterday aan te passen. Hoe? In plaats van 'Travels of yesterday, the of tomorrow. Lach nog maar een beetje mee. Ja, met van in. Ja, jawel. Ja, in orde, meneer de burgemeester. Ik kom tot zo dadelijk. Moens? Himself. Hij verwacht mij onmiddellijk. In verband met hetzelfde? Oh, dat zal wel. Mm. Vergeet yesterday, nee, Pieter. Denk aan Louis Neefs. Louis Neefs? Oh, ja. Oh, oh, ik heb zorgen. Oh, oh, ik ja, heb zal zorgen. het gaan, ja. Ook een beetje theegoedelen? Oh ja, graag. Dank je. Zet er al wat over, Eva. Dat gaat wel. Hebben we al kunnen slapen vannacht? Ja en nee. De meester is de hele tijd bij mij gebleven. Phoenix? Ja. Ja, wat zeg. Het is wel ongelooflijk. Och, ik, ik weet dat allemaal niet zo. Allee, wat de meester zelf. Als je dat bij mij zou doen... Uh... Ja, oh, daar zou ik alles voor geven. Ik vraag mij af de... of hij wel is wie hij zegt dat hij is... Dat is onze redder. Dat is onze grote leider. Dat is het lichtend voorbeeld op de weg naar ons geluk. Of iemand die van ons profiteert. Eva, durf zich dat nog te denken? Allee, dat is hij die ons in zijn kerk heeft opgenomen om... Om, om wat te doen? Om bij hem te slapen? Om de liefde te beleven, Eva. In, in haar meest sublieme vorm. Alsjeblieft, zeg. Tel toch geen zeven, hè? Je hebt eed gezworen aan de meester. Keer je nu toch niet tegen hem? Kijk hier eens naar. Wat is dat? Dat zijn documenten. Die moest ik voor hem calligrafiëren. Hij weet dat ik dat goed kan. Ja, en dan hij mag toch een dienst vragen, Manny? Het zijn vervalsingen, Goedelen. Bewijzen van afstamming. Van wie? Van Tom Lieves. Die gisteren in onze kerk is opgenomen. Ja, die, ja. Vervalsing, zeg je. Ze zouden moeten aantonen dat die Tom... Dat... Dag, zusters. Tom. Stoor ik? Nee, nee, nee, nee, we waren juist over u bezig. O over mij? Ja, wel, dat, da dat we het gisteren zo'n aangrijpend gebeuren vonden... ...en dat we het heel fijn vinden dat je besloten hebt... ...u ook aan de meester te wijden. Je wilt zeggen dat hij mij uitverkoren Ik Ikzelf heb geen enkele verdienste. Ja, het moet toch zijn dat Fenix daar anders over denkt. Zijn wijsheid is ondergrondelijk goedelui. Hij ziet zoveel in ons, zoveel. Daar hebben wij geen gedacht van. In zijn handen ligt onze toekomst. En niet alleen onze toekomst. Weet wat Eva voor hem moet doen? Zij Zouden ons... we niet eerst naar onze afspraak gaan? Afspraak? Hebben wij een afspraak? E, ja, voor die nieuwe zending. Vergeten? Ja, maar Eva, toen is niet... Ja, maar later, ja. kom. Goed, we zijn weg. Sorry, Gortom, maar we hebben echt geen tijd meer. Uh, tot binnenkort? Uh, ja, ja, natuurlijk. Ja, maar zeg, ja. Eva, wacht even. Uh. Pieter, ja? je hebt me nog niet gezegd hoe het gisteren is afgelopen bij de burgemeester. Oh, goed. Niet goed. Ah? Hij heeft een uitstekende schief als in huis... ...en hij heeft zeker wel drie keer gevraagd hoe Hannelore het maakt. En uh, wat was er dan niet goed? Al de rest, het tapt uit hetzelfde vaatje als de ke. Ah? Dat ik de zaak Cardon discreet moest aanpakken, dat het om een partijgenoot ging... ...en dat ik moest begrijpen dat een eventueel schandaal het stadsbestuur niet bepaald gelegen kwam. Operatie Doofpot. 200 procent. En jij hebt hem natuurlijk gezegd wat jij ervan dacht. Niet ook. Uh, ik ben nu op mijn kop gevallen. Hè? Ik heb hem wel laten verstaan dat ik het onderzoek zou voeren op de manier die mij het beste leek. Huh? En wat was zijn reactie? IJzig. Het gesprek was direct gedaan. Tweede whisky zat er zelfs niet meer in. Allemaal één pot nat, jong. Die politiekers. Vriendelijk in het gezicht en één en al belangstelling. Maar oh wee, als men achter die façade wil komen kijken. Spiegelrij, hier is het. Ja, het is curieus wat die te verbergen heeft. Peter, het doet maar kallem aan hè. Hij heeft een zoon verloren, vergeet dat niet. Ja, de vraag is waar meneer Cardon het zwaard zal aantillen: aan het verlies van zijn zoon? ...van besef dat algemeen geweten zal worden... ...dat zo'n lief misschien van alles heeft uitgevreten... ...dat niet bepaald kosher is. Kom, we gaan. Als je hier een beetje wil wachten, heren... ...en meneer Schepenhausen het Dank kon. Ja. Dank u, dank u. Dank u. Ah, niet mis, hè, als interieur, en vooral niet goedkoop. Zeg, zou dat daar een echte chippendeel zijn? Waar? Die boekenkast. Oh, ik dacht dan... Ja, ja jij dacht aan zo'n gast in de tanga zeker, hè? Met van die opgeblazen spieren. Ja, ah, uw voorkeur kennende. Het is al goed, hè, Pieter. Cultuurbarbaar. Zeg, is dat een vrouw, denk je? Ja, waarschijnlijk, hè. Ik kan me niet voorstellen dat je vakantiefoto's van je bijziet... ...zomaar in je salon ophangt. Het ziet er iets zuiders uit. Ja. Waar de foto genomen is, bedoel ik. ja. Palmbomen in Blankenbergen, daar is weinig kans voor. Ja, waarschijnlijk op een of andere snoepprijsje. Boah, daarom niet, hè. Een schepen kan zich zoiets wel veroorloven. Ah, hoeveel zouden die mannen wel verdienen? Ha, geen idee, Piet. 124.000 per maand, netto. Oh, oh <laughs> meer de schepen. Nee, excuseer, ik vroeg me dat zo maar af. Die barema's liggen vast. Iedereen kan die opvragen. Juist, ja, ja, ja. ja, ja Goedemorgen. Commissaris van In- en brigadier Versavel, heb ik begrepen. Uh, ja, ja, aangenaam. Morgen. morgen, meneer de Schepen. Ik morgen. weet waarvoor u hier bent. Ik stel dan ook voor dat we onmiddellijk ter zake komen. Uh, als dat goed is voor u, ja. Uh, eerst en vooral mijn deelneming. Dank u. Het moet een uh, hele slag voor u geweest zijn, meneer Schepen. Dat is het inderdaad, brigadier. Maar dat mag ons niet beletten de situatie onder ogen te zien zoals ze is. En dat is heel moedig van u. Nee, realistisch. En de beste manier om een racem verdachtmakingen over Joris zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Ja, verdachtmakingen, zegt u. Ja. Niet dan? Er is vluchtmisdrijf gepleegd. Ja. Een lichte aanrijding met wat blikschade. Best mogelijk dat hij het niet eens gezien maar heeft. Maar hij is wel weggescheurd gelijk ja, een... Ja, ja, ja. Joris ja. had een zware voet. Dat is waar. Ah. Dat verdient een boete. Geen indianenverhalen, als zou hij de politie willen ontsnappen, zijn. Onze mensen... Uw mensen zijn hun boekje ver te buiten gegaan. Dat weet u maar al te goed, commissaris. Ja, uw zoon heeft op hen geschoten. Ja, de... Zij niet op hem. Hij eerst. Beweren zij. Er zijn geen getuigen. En Joris kan hen ook niet meer tegenspreken. Meneer de schip... Ja, neem die kwaal. Kijk, ik begrijp u maar al te goed. U bent vader, u wil uw kind verdedigen. Ik wil eerst en vooral dat de waarheid wordt gezegd, commissaris. Geen opeenhoping van oncontroleerbare veronderstellingen. Meneer Cardon, er is toch ook nog de cocaïne? Wie zegt dat die van Joris was? Ja, hij lag alleszins in de waarheid. Joris heeft... Enfin, had vrienden waarvan er enkele aan de druk zitten. En die reden natuurlijk wel eens met hem mee. Ja, maar een halve kilo... Ja, moet u die vrienden maar eens over aanspreken, hè? Ja, kent u die? Ja, niet allemaal. Koen van Impen, dat is er één van. Zijn vader is psychiater. Ja, en u beweert Ik dat... Ik beweer helemaal niets. Ik ben voorzichtiger dan de politie in die dingen. Maar als u duidelijk weinig moeite hebt om mijn zoon op grond... van vage veronderstellingen te beschuldigen... dan mag u zeker niet aarzelen om ook die Koen eens aan de tand te voelen. Ja. Het is nog maar eens bewezen, Guido. Als een politicus nattigheid voelt... dan is hij bereid zelfs het licht van de zon te logeren. Mm. Heb je nu gehoord hoe die Cardon het hele geval met zijn zoon een draai wou geven? Uh, ja, wacht maar. Jij wordt binnenkort zelf vader, hè? Oh, maar ik zal nooit zo ver gaan dat ik mezelf totaal ongeloofwaardig maak. Mm. Als die zoon van mij iets oh, mis... of die dochter. Ja, dat, dat heeft nu geen belang. Ik, ik wil maar zeggen... Dag, heren. Dat mag het zijn, hetzelfde ja. van altijd. Eh, uh, het perrier, je wat? En voor de commissaris? Een chocolademelk? Als er tenminste een van acht graden is. <laughs> Met zo'n kraag in een tulpglas. Ah, iets te vieren. Ik zal u dus zeggen, ze is om op de been te blijven, ja. De ene zaak is nog niet opgelost of ze schuiven ons een andere voor de voeten. Weer een moord? Nee, hey, drugs. Ai? Ja, ja niet zomaar wat jonge gasten die een jointje hebben opgestoken. Zware spul. Hm? Ja, dat is ook hier in Brugge een probleem geworden. Korte metten mee maken, commissaris. Ja, we zullen ons best doen. De miserie die die smeerlapperij meebrengt? Niet overzien. Hij spreekt precies uit ondervinding. Je er is, zijn. Vorig jaar is een neef van mij gestorven aan een overdosis. 19 nou. jaar. De gasten die hem dat spul verkochten hebben drie doden op hun geweten. Van Impe, Karin. Koen van Impe. Twee woorden? Ja. Ga eens nou, of we al iets over hem hebben. Met of iets anders. En tegen wanneer had u dat graag gehad? Gisteren is goed. Ja. Groetjes, hè. <laughs> oh, commissaris, een momentje, momentje. Ja. Ik heb niets over dat pistool. Van Joris Cardon? Jippo, het is er een van mijn rijkswacht. Allee, ik wil zeggen van wat dat vroeger de rijkswacht was, hè. Wat lief. Klaas Vermeulen, die heeft het geïdentificeerd. Ja, het is een van die drie die vorig jaar in hun kazerne gestolen zijn. Weten nog wel? Ah, dat moeten we zeker verder onderzoeken. Oh, ja, nog iets? Nee, nee, voorlopig niet, nee. Oké, okay. bedankt Karin. Ja. Goedenavond. Goedenavond, commissaris. Zo Dat moet nu toch niet gebeuren, hè, te Wat? Dat onderzoeken. Oh, nou, maar nee. Ah, dacht al. Voor een keer dat wij nog eens samen thuis zijn. Nee? Ja, vandaag krijgt niemand mij nog buiten. Hm. Vertel eens, hoe was het bij de gynaecoloog? Ja, goed. Heel goed, ja. ja. Altijd geen foto's? Eh, uh, uh, nee, nee. Zegt duurt dat zo lang om dat spel te repareren? Ja, blijkbaar. Ja. Maar met mij is alles oké, okay. echt waar. Het kindje zit nog wel hoog, maar dat is normaal, heeft hij gezegd. Ja, moet je niet wat meer rusten? Ja, eigenlijk wel. Ik moet ja. veel meer rusten, heeft hij ja. gezegd. En ik moet mij vooral veel meer laten verwennen. Ja, ik moet veel meer geknuffeld worden ja. en, en vertroteld worden. En ja. ik moet veel lieve woordjes horen en zo. Nee. Zo'n dingen worden aan vrouwen, als ik nu heel veel... ...voorgeschreven, Pieter. Ja, en krijgen mannen als ik dat terug van de ziekenkast, hè? Nee, is dat er? Verloren <lacht> <Noordelijk>. Thomas. Oh, <lacht> Pieter, we zijn niet thuis dat alleen. Dat is misschien Karin. Zo, Rab? Met van hier. Kan ik daar, eens Ziet je het, Wat wow. is wow. Nee, nee, het was tegen anne Loren. Uh, vertel ja. eens, weet je al iets... Ik dat is toch niet over die van Impen. Kan ik niet vliegen, zeg. <laughs> Wat voor belt je dan? Wel, er is just hier een bericht binnengelopen van de brandweer. Uh, tien minuten geleden is er een lijk opgevist. Aan de Singel. Vanavond krijgen ze mij niet meer buiten. Ja, so. zeg. Wat wil je dan dat ik morgen tegen de Kees zeg? Dat ik al de moeite niet vond om de deur uit te gaan. Avond... Pieter, Annalore, Guido. Huh? Meteen maar meegekomen. Ja, dat is blijkbaar de enige manier... om meneer hier nog eens langer dan een uur te zien. <laughs> meneer, meneer. Van een substituut zou een mens toch wat meer begrip... voor het politiewerk mogen verwachten. Niet waar, Guido? Waar ligt hij? Uh, het is een zij, hè. Kom maar mee. Vermeulen is er ook al. Een van de mensen die hier woont... heeft haar gevonden, toeval zo. Uh, het is hier een vrij desolate buurt, hè, zoals je ziet... Je moet ongeveer dertig jaar oud zijn. Ja, nee, hier is hem. Klaas. Van in. Uh, Maak even zien. Ga je gang. Ah, ja. Geen onaardig kind. Je vraagt u toch iedere keer weer af waarom ze het doen, hè? Wat doen? Nou, is dat geen zelfmoord? Ach, volgens de wetsdokter is dat mogelijk, Ja. Het enige dat we al met zekerheid weten is dat ze verdronken is. Nee. Maar in welke omstandigheden... Is er al iets gevonden dat wijst nee, op... Nee, nog niks, nee. Je krijgt zo vroeg mogelijk de resultaten van in. Daar reken ik op. Vermeulen... Pieter? Ja? Kom eens. Dit is mevrouw de Bakker. Mevrouw? Meneer de commissaris. Ja, mevrouw de Bakker woont in nummer 14. Zij kent die vrouw die verdronken is. Ah? Ja, Eva, meneer de commissaris. Eva Laloua. Zie je dat dus, daar op tanden? Dan met die kleine venstertjes daar. Ja, hè? Ja. Het is niet een beetje moeilijk om dat te donkeren, maar dat wensen. Enfin, tot voor dat ze. Ik uh, Heb jij goed gekend? Ja, wat is goed, hè? Een goede dag nog een goede half, meer niet. Ik bemoeide me ook niet met deur, met niemand hier. Nou, kom eens mee naar de auto. Voor wat hè? Misschien babbelen? Moi, moi. ik kon toch geen zeer verkrijgen, hè? <laughs> nee, zeg rust, kom. Mooi, dat Bij Ik ben jij niet, meneer de commissaire, en niet meer van de jongste. Ja, serieus? Dat zou het anders niet zeggen. Het is als een deftig kind geweest, meneer de commissaire. Huur vriendjes, nooit het hoan, Oh, over nobel geklet. tot Enfin ja, dat gaat wel niet van belang zijn, bezig. Wat? Maar ja, tot daar. Tot verleden jaren, ja, totdat er moeder doorgegaan is. Ja. Ze altijd verzorgd, he. En stief hoe verzorgd, hè. Ja. Ze Zat een raar het mens? En in juni was het er niet een keer gedaan? Ja. Allee, het komt toch nog hard aan. Ze zijn er allemaal een verschoten hier in het gebeuren. Want ze hadden voren nog in de zin te horen met Eva. En toen een keer? Ja. Maar ja, want die met ze langs komt, ik niet goed zeggen, nee, meneer. Nee. Dat was zeker een zware slag voor Eva. Nee, een hele zware slag. In het begin kwam ze niet meer buiten, De Depersief, als ze zei. Uh -huh. ja. En toen is ze, toen is ze een tijd in behandeling geweest. Uh -huh. En ging het dan beter? Anders. Ze was de dezelfde mee. mij. Ik dat ze vroeg ze een frau Dutske was. Het is allemaal een gelopen. Van tien een flesje naar het ander. Vroegen vroeg me zelfs of, of ze nog werkte. te gaan. Uh -huh. maar je moet weten... Het is altijd de opvoedster geweest in het zus. Maar het laatste jaar... De zinder zelfs die zeggen dat ze het dus he? Mannen? Ja, het Ik kan er zelfs geen een paar keer zien ben Ja, een andere tip. Maar pas op, ik wil er niks insuïneren, hè. He? Nee, nee, nee. nou, het kan ook familie geweest zijn, Een oom of zo. Rappen om, hè. He? Ja, heel verstandig van u. Maar toch knap hoeveel geaf weet van iemand... waar u in feite niet veel mee bemoeid hebt, mevrouw de Bakker. Meneer de commissaris, de hof van Zelsen, hè. Als je je ogen een beetje open nou ja, ja, dat zal wel, dat mm -hmm. zal uh, was er nog iets uh, dat we zeker moeten weten? Ja, Eva, Eva die dan... Uh, allee, hoe noemt dat? Uh, Schone schrijven... Ja. Ah, uh, calligrafie. Ja, ja just. Ja. Ja. Enfin, calligrafie, ja, ja. Vraag je of waarom, hè? Voor jonge vrouwen. We kisten daar niet mee te verdienen. Hè? Huh?